Mijsjelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten door twee gewapende mannen op een motor. Het gebeurde afgelopen zaterdagavond in een plaatsje zo'n 200 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De man van 45 had een bierbrouwerij in Colombia. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Mogelijk ging het om een poging tot een overval of werd hij afgeperst, zegt de politie. Volgens Colombiaanse media was de man erg geliefd. Zo was hij zeer betrokken bij het welzijn van de gemeenschap en gaf hij banen aan mensen die het het hardst nodig hadden. In een massaproces in Pakistan zijn 88 mensen veroordeeld voor het lynchen van een fabrieksmanager. De manager, een Sri Lanka'an, werd beschuldigd van godslastering omdat hij een religieuze poster zou hebben verscheurd. Hij werd met stokken geslagen, uitgekleed en in brand gestoken. Zes verdachten zijn nu door de Pakistanse rechter ter dood veroordeeld. Negen kregen levenslang en 73 mensen kregen celstraffen van twee tot vijf jaar.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 Nederlanders hebben eind vorig jaar minder gespaard. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het vierde kwartaal van 2021 werd er gezamenlijk 5 miljard euro minder gespaard dan in dezelfde periode een jaar eerder. Verrassend is het niet, want nu er geen coronaregels meer gelden, wordt er meer uitgegeven. Zo gaan mensen weer vaker naar de winkel of de kroeg. De hoge energie- en brandstofprijzen spelen ook een rol, net als de inflatie. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 2 tot 8 graden. Komende dag weer een zonnige dag met hier en daar wat lichte bewolking. Het wordt zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Je had maar bij hallo. gelijk ondersteboven boven, misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal, liet er nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen, we stonden ogen nog. Je had maar bij, hallo. bij hallo. ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei, hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste,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 Van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier en dan staan we dan Zonder plan en het tijd te breekt. Ja, je had maar bij al Gelijk konden boven Misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit Door sloven door dit normaal, liet er nooit Zo achter mijn gevoel Aanlopen We stonden ogen nog Je had ja, maar bij al Ik zag je staan en ik dacht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 Ik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 Il passato, vivere. Enkel zo'n hooghuis. Dit is een leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke leuke Als je mondo una mattina senza een rumore della het rumoretje. Toen ik kon leuk vallen, tuo Tu pensi zienswijkerend, en jij bent erbij, en tuin, en tuin,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 Baby zo laten heart hole. I've given up on romance. Then I found you. Ain't it crazy